11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. In Londen is een helikopter tegen een bouwkraan gevlogen en neergestort. Volgens de politie zijn er twee doden. Twee mensen liggen gewond in het ziekenhuis. Volgens ooggetuigen raakte de helikopter ook de Vauxhall Tower, die een aanbouw is. Dat moet het hoogste gebouw van Londen worden. Op de grond raakte het neerstortende toestel twee auto's en brak er brand uit... Op het moment van het ongeluk was het mistig. De Londense politie denkt niet aan een aanslag. Een ingehuurde medewerker van de gemeente Eindhoven... heeft de stad voor een miljoen euro opgelicht. De man begeleidde de verhuizing van woonwagens naar een ander kamp. Daarbij zou hij valse taxaties hebben gedaan... en sommige berekeningen in zijn voordeel hebben aangepast. De gemeente Eindhoven heeft aangifte gedaan. Wethouder De Pla van Financiën over de schade voor de stad. We kunnen het geld uh, niet terugkrijgen. Er zijn een paar posten die we, uh, waar mensen twee keer transportkosten hebben gekregen. Die kunnen we terugvragen. Maar andere kosten, daar is niet met achterhalen wat de echte schade was... en wat uh, de getaxeerde schade is. Dat kunnen wij niet beoordelen. Eindhoven heeft ook maatregelen genomen tegen ambtenaren... die de gehuurde medewerker hadden moeten controleren. De terreurorganisatie Al-Shabaab zegt dat de Franse agent Denis Alex... in Somalië ter dood is veroordeeld door zijn gijzelnemers... In de verklaring staat dat besloten is Alex te doden... na uitvoerige pogingen tot onderhandelingen over zijn vrijlating. De Franse geheimagent werd in 2009 ontvoerd in Somalië. Frankrijk gaat ervan uit dat Alex vorige week is omgekomen... bij een mislukte bevrijdingsactie. Intussen zijn Franse grondtroepen in Mali op weg naar Diabali... 350 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bamako. Die stad werd maandag door de rebellen in Mali veroverd. Steeds meer mensen werken langer door. Vorig jaar was 42 van de mensen die met pensioen gingen 65 jaar of ouder. En dat is veel meer dan in 2011, meldt het CBS. Toen was 30 65 plus. De pensioenleeftijd neemt sinds 2007 ieder jaar toe door het beleid van de over overheid. Dat is erop gericht langer doorwerken te stimuleren. De gemiddelde leeftijd waarop mensen met pensioen gaan is 63,6 jaar. De helft van de mensen gaat nog steeds met pensioen... als ze tussen de 60 en 65 zijn. Na de teleurstellende resultaten van de Nederlanders op de Australian Open... is er dan nu toch een positieve tennisuitslag. Robin Haase en Igor Sijsling hebben zich geplaatst... voor de tweede ronde van het dubbelspel. Ze versloegen een Argentijns-Spaans koppel met 7-6, 6-7 en 7-6. En dan het weer. Nog zonnige perioden en op de meeste plaatsen droog. Alleen in het oosten- en zuidoosten zuidoostenbewolking wordt 0 tot min 3 graden. Morgen en vrijdag droog en vrij zonnig. Nou, WBE Verkeersinformatie. vielen na een ongeluk op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Tussen Zomeren en Geldrop. 7 kilometer. De rechterrijstrook is dicht.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 En bij aankomst parkeert u moeiteloos in met de achteruitrijcamera. Goed uitgerust naar de zaak met de Lexus CT200H business style. Uitgerust met de 12 meest begeerde opties en nu met 3900 euro voordeel. Lease al vanaf 489 euro per maand en slechts 14% bijtelling. Welkom bij Lexus. VARA, Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Meurders. Goedemorgen. Ik vraag me af welke kant moet het op met de eerste divisie van de betaalde voetbal. Niet alleen financieel, maar ook sportief gezien. Moeten de spelers van de Jupiler League verder als semi-profs of is het gewoon op de plaats rust? De KNVB denkt hierover na, de Jupiler League zelf ook en wij ook. Met een sporteconoom en drie clubbestuurders. Het politieke forum Midweek Den Haag ontzenuwt de berekening van het Centraal Planbureau dat de VVD sterker uit de formatie is gekomen dan coalitiepartner PvdA. Horen zo wat er echt aan de hand is. En kent u dit? Mommy mommy ja, muziek, is als u uit Groningen komt, dan kunt u dit natuurlijk uit volle borst meezingen. Mien Toentje van streektaalzanger Edestaal. Vrijwel iedere Groninger heeft een eigen verhaal over Edestaal. Zo ook acteur Marcel Hensema, die samen met het Noord-Nederlands toneel... Mijn Ede op de planken brengt. En De Fries Botte Jellema waagde zich aan een voorproefje. Mee op tournee? Surf naar degids.fm een weigerambtenaar mag ontslagen worden. Dat oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens gisteren. En dat gebeurde in een zaak van een Britse ambtenaar... die weigerde om homoparen te registreren als partners. Aan de telefoon Pierre Heijnen. Hij is woordvoerder over weigerambtenaren bij de PvdA. U zit zelfs in de studio. Dag meneer Heijnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Moeten de Nederlandse weigerambtenaar nu ook vrezen voor ontslag? Als ze na 2001 zijn aangesteld, wel wat de Partij van de Arbeid... en een flink aantal andere partijen betreft. Er ligt een uh, initiatiefwetsvoorstel van D66 dat we nu in procedure hebben genomen. En uh, ja, ambtenaren die uh, van de burgerlijke stand, die na 2001 zijn aangenomen. wetend dat ze vanaf dat moment ook geacht werden. mensen van gelijk geslachten in het uh, huwelijk te doen treden. Is dat toen bepaald dan? Ja, dat uh, dateert uit 2001. Mensen die daarvoor in dienst waren. als ambtenaar burgerlijke stand. ja, die zouden, wat mij betreft. een beroep kunnen blijven doen op gewetensbezwaren. maar daarna zeker niet. zou je als PvdA niet principieel moeten zijn en stellen. bij? Welke weigering dan ook om homoseksuelen te trouwen volgt ontslag? Nou ja, eigenlijk wel, maar tegelijkertijd hebben we in Nederland die goede balans altijd ook. waarin we rekening houden met gewetensbezwaren eh, van mensen. Eh, als je aangesteld bent als ambtenaar van de burgerlijke stand voordat die wet van kracht eh, werd. Eh, vind ik dat daar een beroep op kan worden gedaan met succes. mits in die gemeente het maar mogelijk blijft om als homo's ook te trouwen. Is dat eh, ju een juridische keuze of is dat een laffe keuze? Uh, dat is een politieke keuze die uh, past in de Nederlandse traditie... waarin met minderheden rekening uh, wordt gehouden zo, zolang dat nodig uh, is. Evenwel, we zitten nu in 2013, twaalf jaar na... Invoering van het homohuwelijk. Uh, er speelt uh, in Den Haag nog een, een zaak van een, een ambtenaar... Die, na de, die nadien ambtenaar van de burgerlijke stand is geworden... door de gemeentebestuur is ontslagen. Ja, die zal nu nog minder kans op succes hebben dan die al had. Nu het Europese Hof in zaken die Britse uh, mevrouw zo heeft uh, geoordeeld. En wij moeten als wetgever heel snel aan de slag. Dus wat ons betreft gaan we dat initiatiefvoorstel van D66 gauw aannemen. Is dat de enige ambtenaar die tot op heden ontslagen is? Uh, voor zover. Ik uit de media heb begrepen wel. Ik weet dat er in totaal zo'n 88 uh, zouden zijn. Ik meen in 43 uh, gemeenten. Nou ja, die, dat worden er steeds minder naarmate de tijd dat Als er maar geen nieuwe bijkomen. Sommige gemeenten willen zelfs dat nog mogelijk maken. De Raad van State die sluit dat niet uit in haar advies. Dus we moeten als wetgever nu echt heel snel aan de slag. En dan is het probleem over een aantal jaren opgelost. Ja, en hoe snel is heel snel wat u betreft. Hoe snel uh, kan de wet gaan, werkelijkheid wij worden? Wij gaan voor de zomer die wet echt helemaal afhandelen En wat ons betreft ook zo op een zodanig tijdstip dat ook de Eerste Kamer dat nog kan doen. Ook voor en, de zomer? Ook voor de zomer. Als wij het een beetje snel doen, februari, maart, dan moet dat lukken. En wanneer staat die dan aan het burgerlijk wetboek? Uh, in augustus. Deze uitspraak die gaat over een Britse ambtenaar, die uitspraak van het Europese Hof. U zegt ja, dan zal dat ook gaan gelden voor, voor Nederlandse ambtenaren. Hoezo? Nou ja, als eh, eh, de ambtenaar die nu zijn ontslag bij de gemeente Den Haag aanvecht... Eh, eh, bij de rechter komt, eh, en dat, dat zal binnenkort aan de orde zijn... of in hoger beroep eh, komt, dan zal zo'n rechter ook rekening houden... met de jurisprudentie van het Europese Hof. Dus in die zin heeft dat consequenties. Pierre Heine, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Terence strand darby nu met Wishing Well... like a bandit stealing time underneath the sycamore train cupid by the awesome valentines to my sweet lover and may slowly but surely Ha, ha, ha, erotic in my through my head Say I want My love, oh, wishing well To kiss and tell Oh, wishing well 87 bracht hij een album uit. Dat heette uh, Introducing the Heartline According to Terence, Derby. Terence and Darby. Uh, met uh, een van de twee singles op dat album. Wishing Well and Sign Your Name. De eerste woord De Gids.fm En staan zij er nog na de winterstop. Dat is natuurlijk de grote vraag. Misschien is dus wel het laatste duel voor AGOV in het profvoetbal. Goeie aanval van de ploeg van Uldering. De voorzet van Lamucci. En daar is Schumacher op de paal. Nee dan, nee! Hij wil er maar niet in. Is dus dat het lot van de Apeldoorners. En een kooi is daar de 2-0. Ja, het is tegen de verhouding in. Onverdiend, maar wel drie punten voor Fortuna Sittard. 21 december vorig jaar. Met een 2-0 nederlaag bij Fortuna Sittard nam AGO VV afscheid van het profvoetbal. De Apeldoornse club is failliet verklaard en komt niet meer in actie in de eerste divisie. En die treurige afgang staat niet op zichzelf. Eind deze maand wordt duidelijk welke clubs in de eerste divisie... nog meer in de financiële gevarenzone zitten... en moeten vrezen voor het vegenlijf. Heeft die eerste divisie nog toekomst? En in welke vorm dan? Daarover praat ik met Ruud Koning. Hij is hoogleraar sporteconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen... en drie bestuurders van FC Eindhoven, FC Volendam en FC Den Bosch. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Koning, hoe vaak gaat u eens lekker zitten... voor zo'n wedstrijd uit de eerste divisie? Nou, ik ga meestal naar FC Groningen hier uh, in het stadion. Dat is wat hoger, hè? Uh, dat is wat hoger. En uh, ja, ik ga niet naar de eerste divisiewedstrijden. Ik kijk er ook niet zo vreselijk veel naar om Maar eigenlijk niet, want er is een Groningen een eerste divisieclub. Uh, Groningen is een eredivisieclub. En je nee, kunt naar Vindam... Groningen. Ja, ja, ja ik, ik zou naar Vindam kunnen gaan, maar dat is uh, ja, dat, uh, één, één thuiswedstrijd per week is uh, voldoende om in het stadion te zitten. En als ik naar televisie kijk, dan, uh, ja, dan is het toch ander voetbal wat, uh, wat ik wat aansprekelijker vind om eerlijk te zijn. Want er is niet, eh, wordt niet voldoende attractief gevoeld in de Jupiler League... want zo heet dat dan die, die eerste divisie tegenwoordig. Ja, als ik kan kiezen tussen een wedstrijd uit uh, de Serie A... of uh, de, de Spaanse competitie uh, Premier League... of een uh, wedstrijd uit de Jubilear League... dan kijk ik toch liever naar een uh, Engelse wedstrijd, om eerlijk te zijn. U heeft een abonnement op televisie daarvoor. Ja. Maar niet elke toeschouwer kan dat betalen natuurlijk. Dus die gaat dan liever naar zijn eigen Veendam. Of dat Emmer. klopt of naar, naar zijn eigen team uit de topklasse. Er zijn uh, veel mensen die, uh, die daar uh, terecht uh, met heel veel plezier naartoe gaan... naar dat soort wedstrijden. Dus dat is mooi dat die wedstrijden worden aangeboden. Terwijl uh, toch gezegd wordt dat in die eerste divisie... wel een paar pareltjes rondlopen. Talenten. Dus een kweekvijver. Is dat zo? Ja, dat weet ik niet helemaal of de eerste divisie... Nu, of de Jubilä League nu echt een kweekvijver is. Je hebt... Uh, Jeugd jeugderedivisie, waar, uh, ja, waar misschien wel net zoveel talent rondloopt. En daarmee hebben ze, ja, is wel een soort uh, concurrentie met de uh, Jubilee League... met dat niveau ontstaan door, door die topjeugdcompetitie op te zetten. Dan komt de KNVB eind deze maand met cijfers over hoe de clubs er financieel gezien voor staan. Dat zei ik net al. En voor AGOVV hoeft dat niet meer, want die club is al failliet. En in het verlenen, eh, verleden verdwenen Haarlem en RBC uit die eerste divisie. Andere clubs, zoals Veendam en Emmen, die moeten alle eindjes aan elkaar knopen om te kunnen overleven. Is dat langzamerhand een structureel probleem in die eerste divisie? Nou, ik denk wel dat het een... Uh een structureel probleem is. De eerste divisie moet zichzelf opnieuw uitvinden. Uh, waar, ja, Waarvoor wil je een eerste divisie? Wat is het bestaansrecht van die eerste divisie? En wat is het bestaansrecht van de individuele teams in de eerste divisie? Ja, geeft u eens antwoord op al die vragen? Nou... Het bestaansrecht, dat is, dat is moeilijk. Dat varieert ook per team, denk ik. Hoor. Sommige teams die, uh, die werken samen met teams uit de eredivisie. Denk aan Eindhoven, uh, Excelsior werkt samen met Feyenoord. Nou, ik kan me voorstellen dat dat een, een goede basis kan zijn voor het bestaan van zo'n team. Andere teams die, uh, ja, die spelen, denk ik, een hele belangrijke rol in het lokale zakenleven... Die zijn een soort platform waar het lokale zakenleven elkaar ontmoet. En daar kan je afvragen, ja, moet je daar voor eerste divisie voetbal hebben? Of topklasseniveau? Want vergis je er niet in, het sportieve niveau van de topklasse is goed vergelijkbaar met de tweede helft van de eerste divisie. Moet het dan maar allemaal topklasse worden? Nou, de, ja, ik weet niet of, of, of, of dat nou meteen de conclusie moet zijn. Maar daar zou je wel eens uh, over na moeten denken. Of dat nu echt moet blijven bestaan in deze vorm. Of dat betaald voetbal moet blijven. Of dat... Uh, er uh, twee of drie topklassen onder de eredivisie komen. Dat weet ik niet, daar zou je open over moeten nadenken. En topklassen uh, zijn dan amateurs of semi-professionals? Semi-professionals, want uh, uh, de spelers bij in de topklasse... Uh, dat zou geen amateurspelers uh, durven noemen. Nee, die worden goed betaald. Die worden betaald en die, uh, die zetten ook zoveel opzij voor hun sport... dat dat onderscheid uh, tussen uh, eerste divisie spelers en topklasse dat is uitermate beperkt. Het handige is natuurlijk dat je dan in een soort regio kan gaan voetballen... Hè? Dat hebben ja, ik... vaker tegen Veendam voetbalt, om eens wat te, wat te zeggen. Ja, of uh, tegen WKE. Uh, en ik kan me voorstellen dat dat voor het uh, publiek in, uh, in de regio... minstens zo interessant is dan een wedstrijd tegen, uh, zeg, Fortuna Sittard. Want je staat dan zo'n rijtje in die eerste divisie. Tja, dan is het denk ik toch sabbel, of niet? Uh, dan is het sabbelen. En, en uh, dan, dan, uh, dan heb je een paar wedstrijden per jaar... die uh, vanwege dat soort regionale sentimenten uh, belangrijk zijn... die veel publiek trekken. Uh, en andere wedstrijden die, uh, ja, die moeten worden gespeeld... omdat ze gespeeld moeten worden, zal ik maar zeggen. Uh, en ja, dat niveau, uh, dat sportieve niveau... dat is uh, uh, goed vergelijkbaar met het uh, niveau. Dus dat, dat kan niet alleen de reden zijn... om Eerste Divisie als betaald voetbalniveau uh, in stand te houden. Zo'n club in dat rechterrijtje is FC Eindhoven. Sterker nog, de club staat onderaan. Penningmeester Tom Kuiper, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u goedemorgen. zichzelf wel eens afgevraagd... waarom uw club nog betaald voetbal speelt? Uh, nee, eigenlijk niet. Wij hebben, wij hebben in, uh, in 2006 7 een grote reddingsoperatie gehad, omdat het financieel heel slecht ging uh, met de club. Uh, en daarna zijn we eigenlijk gaan, uh, gaan bouwen aan, aan iets nieuws met een nieuwe visie. Inderdaad, met, een, uh, met de regionale samenwerkingsverbanden, met amateurclubs, uh, met, met de huur van een aantal uh, spelers van, uh, van de andere club uit Eindhoven, PSV. En uh, wij zien. Uh, ...sinds vorig seizoen waarin wij dan een, een uitermate goed seizoen hebben gedraaid... Uh, ja, dat er toch wel veel publieke belangstelling bestaat in de regio uh, voor FC. En hoe zit dat nu dan, die publieke belangstelling? Ja, nee, die, blijft, uh, die blijft onverminderd uh, doorgaan. Op de tribunes zie je het wel wat afzwakken. Hè. Dat is altijd afhankelijk van het succes uh, wat er behaald wordt. Maar uh, uh, onze, onze businessclub, uh, het, het zakelijk platform, blijft, uh, blijft stijgen. We hebben zelfs een uitbreiding uh, dit jaar weer gerealiseerd... ondanks uh, ja, de, de sportieve magere resultaten. Dus daar komt het geld vandaan? Ja. ja. En had u veel geld over? Uh, nee. Of is het sappelen? Ja, nou, uh, sappelen is, is, is een is een groot woord. Maar uh, ja, het is wel uh, alle uh, ja, heel scherp begroten, budgetteren en, en hele strakke kostenbewaking. Uh, uh. Dat is wat anders dan in de eredivisie natuurlijk, hè? Ja, ja dat, is, dat is zeker anders, ja. ja, ja. Goed, uh, als je onderaan in de, in de Jupiler League speelt... Uh, de, de mediabaten, de inkomsten daaruit... Ja, die, uh, die houden niet over ten opzichte van de organisatie... die gevraagd wordt uh, voor de licentiaissen. En zou zo'n regionale topklasse dan niet veel leuker zijn? Um, Want ja. wat is daar eigenlijk op tegen? Of een regionale topklasse? Ja, dat je ja, lekker ik... tegen clubs uit de buurt speelt... Ja, ik weet niet of daar of daar of daar de, de support van FC Eindhoven op, op zit te wachten. Dat ik... weet u niet, heeft u wel eens onderzoek gedaan? Dan? Ja, nou goed, ik denk ik, in, in die zin bedoel ik dat, uh, kijk, uh, uiteindelijk is bij ons de, de wedstrijden tegen de meer aansprekende tegenstanders uit de Super League. Uh, dus de die van Naam, uh, die die af en toe ook uh, een jaartje of een aantal jaren in de eredivisie spelen, die worden altijd goed bezocht. Daarnaast zijn natuurlijk altijd de regionale wedstrijden tegen, tegen Den Bosch en tegen Helmond Sport... die worden inderdaad ook goed bezocht. Maar dan heb je nog veel meer regionale wedstrijden. Ja, en ja wij hebben inderdaad met zes, zeven clubs in Brabant. Uh, ja, ik, uh, wat dat betreft uh, is die vraag misschien aan u verkeerd gesteld. Maar uh, op het moment dat je echt alleen maar Brabantse clubs hebt... nou, dat zou het trekken wellicht, of niet? Ja, ik denk het wel, maar ik denk niet dat dat een reden is om uh, de Super League zoals die nu bestaat om te gooien. Want we hebben tegen Sparta bijvoorbeeld, hebben wij ook uh, uh, volle bak en tegen MVV hebben wij ook een, uh, een vol stadion. Peter Bijvelds is directeur van FC Den Bosch. Meneer Bijvelds, ook goedemorgen. Goedemorgen. Morgenavond trapt uw club af voor de tweede seizoenshelft tegen Eindhoven. Ja. Wat gaat dat worden? weer en wederdienende. Ja, want het ziet er slecht <laughs> ja, uit. Ja, het het. het, het, het, het, het Enorm hier in het Brabant. En ik denk het in de rest van het land ook. En er is sprake van nogal wat sneeuwval. Dus ik ben er, niet, ik ben er nog niet van overtuigd dat de KVB het vanmiddag goed gaat keuren. En u heeft geen verwarmd veld. Wij hebben geen verwarmd veld. Dat kunt u niet betalen. Niet kunnen is een, is een groot woord. Het is niet de allerhoogste prioriteit binnen op de club. U Dat kiest is voor andere antwoord. dingen. Wat is, de, wat is de hoogste prioriteit? Natuurlijk goed voetbal de en hoogte. De prioriteit uits... is, kijk, uh, ik. Uh, als je de discussie hebt over de levensvatbaarheid van onze league en FC Bos, dan bevreemdt mij een beetje het moment van de discussie. Uh, uh, want als je kijkt vijf jaar geleden naar clubs in de Jubilair League en zeker ook naar FC de Bosch... dan stonden we er toen nogal wat minder florisant voor. De KVB heeft destijds ook uh, besloten om een uh, licentiesysteem in te voeren, wat nogal wat strenger was. Ja, toen zijn en de regels eigenlijk fors kun... aangehaald natuurlijk. Hè? Ja, fors aangehaald. Want je kunt eigenlijk zeggen, en daarom ben ik een beetje, uh, vind ik het moment van de discussie wat vreemd. Je kunt eigenlijk zeggen dat vijf jaar geleden de Jubilair League een probleem aan de kosten- en aan de inkomstenkant had. En nu uh, wellicht nog aan de inkomstenkant. Kant, waarbij ik ook moet zeggen dat bijvoorbeeld een club als FC Den Bosch... in het laatste anderhalf seizoen met 30% is geplust aan de inkomstenkant. Maar de inkomstenkant, en kijk ik naar clubs als Veendam en Emmen... waarvan ik al zei, ja. die moeten de touwtjes aan elkaar knopen... AGOVV is failliet, het is niet allemaal roze geur... maneschijn natuurlijk in die eerste eerst Helemaal is. niet, dat ben ik helemaal met u eens. Maar wat me daarin bevreemd is... We we praten elke dag over het feit dat de, de, de, de economische wereld in brand staat. Faillissementen doen zich in alle branches voor. Problemen ook in alle branches. En als je dan kijkt, dan dan is het natuurlijk niet goed als een club failliet gaat. En dat geeft ook aan dat wij het nog steeds met z'n allen best moeilijk hebben. Maar dat mag ons ook weer niet zozeer bevreemden. En als je dan een, een, een vergelijking gaat maken met de, de topklasse... met het amateurvoetbal of met de Eredivisie... dan is die vergelijking snel gemaakt zonder ja. Calimero-gedrag te vertonen. Wij zijn sportief één klasse lager dan de Eredivisie... en wij zijn sportief één klasse hoger dan de topklasse. En als je kijkt naar economische... Klassenverschil, dan praat je over meerdere klassen. Is het allemaal genoeg om te overleven? Wij, kunnen, wij, wij, wij hebben een bescheiden winst gedraaid en dat is. Uh, ja, u ja, zei 30 procent. Dat klinkt heel erg veel de natuurlijk. periode terugkwamen en wij moeten heel erg op onze tellen passen, maar wij zijn levensvatbaar. Hoeveel toeschouwers trekt u? Wij, wij trekken uh, tussen de 4 en de 4,500 toeschouwers uh, per wedstrijd. Waarbij je ook kunt zeggen dat in de laatste vijf jaar, Jupiler League uh, gewijs, het uh, aantal toeschouwers continu is toegenomen. En pas dit seizoen is daar een halt uh, uh, aan toegeroepen. Een club met een uh, trouwe aanhang is FC Volendam. Vicevoorzitter Henk Schoel, eveneens goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vroeger ging je met je vader naar een wedstrijd op zondag. Glaasje fris erbij, patatje, dan ging je weer naar huis. Nu wordt er gespeeld op vrijdagen, op zaterdagen, op zondagen en op maandagen soms. Ja. Is het door die versnippering ook niet veel minder aantrekkelijk geworden... om zo'n wedstrijd te bezoeken van de Eerste Divisie? Ja, uw, uh... Stelt nu een vraag en dat is een schot in de roos. Want FC Volendam is, is een hardgrondig tegenstander van voetbal op vrijdag. En dat heeft alles te maken met, laten we zeggen, haar supporters en, en haar sponsoren. Want de vrijdag is, is voor, voor Volendam een hele slechte zaak gegeven. Alle ambulante handel en, en, en, en de vele sponsoren die in de, in de vissector zitten en wat iets meer zei. En daar kunt u niks tegen doen? Nou, daar is helemaal niets tegen te doen. Ik ben al jaren bestrijd ik tegen de verplichting van de vrijdagavond. Eh, van de andere kant, ja, eh, het is een democratisch besluit... en daar moeten we ons bij neerleggen. Want dus... qua televisie-rechten hoeft u het niet te doen natuurlijk, hè? Nou, eh, dat, dat houdt inderdaad niet over. Van de andere kant, we kunnen ook de televisie niet missen. Want ja, eh, laten we wel zijn, eh, de, aan de inkomstenkant is het toch allemaal gegeven... de, de eurocrisis allemaal toch wat lastiger. Dus eh, je moet iedere eh, uitingsmogelijkheid die er is, eh, die, moet je, die moet je benutten. Meneer Koning, vindt u dat ook? Gewoon een keer op een andere dag voetballen... en die vrijdagavond maar uh, laten zitten voor wat die is? Ja, dat is uh, vreselijk lastig. Zoals de, is, de visie is uh, verspreid over, uh, over het weekend... Dat, dat, dat is voor de toeschouwers vervelend en dat is voor de televisiekijker vervelend. Dus dat is zeker niet optimaal. Maar het is juist gedaan vanwege de televisie natuurlijk. Juist daardoor krijgen die clubs inkomen. Mijn, mijn grote probleem met de vrijdagavond is dat, uh, en uh, dat speelt met name voor Volendam, wij hebben een hele grote jeugdafdeling en uh, als je s'avonds om acht uur gaat voetballen, dan kun je simpelweg die, die kinderen niet naar de wedstrijd laten komen. En uiteindelijk, uh, ja, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En, en, en dat is een van de hele grote problemen waar Volendam mee te, mee te kampen heeft. Meneer Bijvals, hoe zit het bij FC Den Bosch? Ja, ik, ik ben daar wat minder uitgesproken over. Uh, daar hoor je verschillende geluiden over. Ik, ik ben daar zelf niet over uit. De vrijdagavond is bij ons goed uh, bezocht. Ik kan moeilijk direct inschatten of een, uh, of een andere avond of een ander tijdstip heel veel meer zou opleveren. Op sommige momenten zou je zeggen van wel. Andere momenten uh, heb ik daar mijn twijfel over. Overigens is er, wat dat betreft, is de Jupiler league meer toegespitst op één vast moment... dan bijvoorbeeld de, de Eredivisie. Want alles Leer op vrijdagavond, hè? De aan, uh, ja. verspreid over het weekend, maar dat is bij de Eredivisie... Meer het geval. Ja. U bent penningmeester, meneer Kuiper, van FC Eindhoven. Hoe zou dat zitten als de wedstrijden gewoon op zondagmiddag half drie zouden worden gespeeld? Ik denk dat dat bij ons uh, wel degelijk van uh, een negatief belang zou zijn. Ja. In die zin dat wij heel veel positieve reacties krijgen van uh, sponsoren... dat ze na hun vrijdag, uh, na hun vrijdag uh, werkdag uh, even misschien een klein borreltje doen... en dan uh, richting Eindhoven gaan. Waar ze voor de wedstrijd eten in onze businessclub en daarna de wedstrijd bekijken. En daarna richting huis gaan. Uh, die hebben vaak, ze hebben vaak verplichtingen in het weekend. omdat ze zelf sporten of omdat hun kinderen sporten. Okay. of omdat ze misschien nog een wedstrijd uit de Eredivisie willen. Maar die jeugd, ja, die, die, die heb je niet op vrijdagavond. want die moet vroeg naar bed. <coughs> ja, dat klopt. Die, uh, die hebben wij inderdaad uh, wel wat minder, ja. ja. Meneer Schroel, hoe belangrijk is FC Volendam in Volendam? Ja, sorry. Ik zeg, hoe belangrijk is FC Volendam in Volendam? Ja, dat is, dat is van, van zeer groot belang. Eh, wij, wij zijn als het ware een soort, een soort eikpunt binnen, de, binnen onze gemeenschap. Wellicht weet u dat, dat Volendam vorig jaar topsportgemeente van Nederland was. Ja. En wij hebben heel veel topsport in, in Volendam. Er is een, een, een hele hechte gemeenschap. Eh, wij ondervinden gelukkig, daar waar het om, aan de inkomstenkant betreft... weinig problemen, omdat de sponsoren... ...en de gemeenschap 100% achter ons staat. Van de andere kant, we zijn ook kritisch. Het is ook een hele kritische gemeenschap. En als je even niet in de top meedraait, en dat doen we eerlijk gezegd... ...zolang de betaald voetbal bestaat, zijn we 50% van alle seizoenen... ...spelen we in de eredivisie. Dus ja, de, de, de, de wens en, en, en min of meer de druk richting bestuur... ...om zo snel mogelijk weer te promoveren, is erg groot. En wat vindt u van een topklasse met clubs uit de omgeving? Nou, dat is een hele slechte zaak. Eh, als je kijkt naar eh, de gemiddelde toeschouwersaantallen in de topklasse... dan is met uitzondering van eh, laten we zeggen, het, het, het Westland... Eh, zijn die, die, die toeschouwersaantallen heel erg laag. Eh, voor Volendam zou het een hele slechte zaak zijn. Maandag een belangrijke uitwedstrijd, hè? Eh, wij hebben maandag een belangrijke uitwedstrijd tegen MVV. En eh, vrijdag? En vrijdagmorgen morgen, overmorgen zitten we, spelen we thuis tegen Dordrecht. Succes daarmee. Dankjewel. Uh, meneer Koning, ten slotte. Ja, u hoort het. Er is niet zoveel um, belangstelling voor samenwerking met de topklassen. Uh, nee, nog niet. Uh, maar of het of, of nu echt samenwerking met de topklasse... of gewoon een nieuwe structuur... Uh, waar, waar je toch kijkt naar uh, hoe moet de eerste divisie verder. Uh, ja. Weten we dat die topklasse er is? Weten we dat het heel moeilijk is om vanuit de eerste divisie... een stap te maken naar de eredivisie? Uh, om, om daar gewoon open over na te denken. Dat lijkt uh, dat me toch uh, uh, van groot belang voor de eerste divisie. Ja, in en geval, voor heb de hebben we daar een beetje een aanzet gegeven vanochtend. Ja. Dank, hoogleraar sporteconomie Ruud Koning, penningmeester Tom Kuiper van FC Eindhoven, directeur Peter Bijvelds van FC Den Bosch en vicevoorzitter Henk Schoorl van FC Volendam. Zometeen Midweek Den Haag die trekt vergelijkingen tussen de VVD en de PvdA en tussen de Deense en de Nederlandse politiek naar aanleiding van de populaire televisieserie Borgen. Na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS journaal. IT-bedrijf CGI, het vroegere Logica, wil de lonen van medewerkers flexibiliseren. En een groot deel van het loon laten afhangen van iemands prestaties. Dat zegt de nieuwe topman Ron de Mos tegen het Financiële Dagblad. Eerder had Capgemini bekendgemaakt de lonen van vooral oudere werknemers te willen verlagen. Steeds meer mensen werken langer door. Vorig jaar was 42 van de mensen die met pensioen gingen 65 of ouder, meldt het CBS. In 2011 was dat 30 De pensioenleeftijd neemt sinds 2007 ieder jaar toe door het beleid van de overheid... dat erop gericht is langer doorwerken te stimuleren. In Londen is een helikopter tegen een bouwkraan gevlogen en neergestort. Volgens de politie zijn er twee doden en twee mensen liggen gewond in het ziekenhuis. Op de grond raakte de helikopter twee auto's en ook de toren naast die bouwkraan liep schade op. Op het moment van het ongeluk was het mistig in Londen. De politie denkt niet aan een aanslag. En de terreurorganisatie Al-Shabaab zegt dat de Franse agent Denise Alex in Somalië ter dood is veroordeeld door zijn gijzelnemers. In de verklaring staat dat besloten is Alex te doden na uitvoerige pogingen tot onderhandelingen over zijn vrijlating. Frankrijk gaat ervan uit dat de geheim agent vorige week is omgekomen bij een mislukte bevrijdingsactie. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws awb verkeersinformatie viel op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven... tussen Zomeren en Geldrop 10 kilometer. Hij heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De weg is bij Geldrop helemaal afgesloten. Verkeer richting Eindhoven kan vanaf knopend Saar de Heiken beter omrijden via Nijmegen over de A73 en de A50. Dan de spoorwegen, want tussen Geldermalsen en Beest... rijden geen treinen. Hij heeft te maken met een wisselstoring... en de vertraging is meer dan een uur. Dit is de gids.fm. Met Felix Burgers. Tot 12 uur nog onze schaduwminister van Buitenlandse Zaken... Pieter Feit over Mali. En Marcel Hensema speelt zichzelf, maar zingt Edestaal. En over enkele ogenblikken, over enkele seconden... zingt hier Martha Reeves, bijgestaan door de Vandella's. Bijna 60 jaar geleden, als dus je het ruim ziet, in 1965... Martha Reeves en de Vandellas and Nowhere to Run. De, Gids .fm. Schaduwkabinet. de oorlog in Mali duurt voort. Franse troepen steunen sinds vrijdag het Malinese leger. En ook Afrikaanse buurlanden lijken zich eindelijk te gaan mengen... in de strijd tegen de fundamentalistische opstandelingen in het noorden van Mali. Nederland kijkt ondertussen de kat uit de boom. Goedemorgen, Pieter Feit. Goedemorgen. Onze schaduwminister van Buitenlandse Zaken. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken wacht af. Even luisteren naar wat hij gisteren zei in Nieuwsuur. Er is geen verzoek op dit moment. Het lijkt me ook uh, onwaarschijnlijk dat de Fransen een verzoek zullen doen om uh, mee met de Franse operaties te doen uh, in uh, Mali. Uh, wat ze nu van andere landen hebben gevraagd tot nu toe... is vooral helpen ons spullen in de buurt van Mali in te vliegen. Bijvoorbeeld, uh, een dergelijk verzoek heeft ons nog niet uh, bereikt. Mocht een dergelijk verzoek ons bereiken, dan zullen we ons daarop beraden. Afwachten dus. Is dat een verstandige opstelling, meneer Feit? Ja, ik moet even duidelijk maken waar we het over hebben. Uh, de, de, Timmermans heeft het over steun aan de Franse inzet. Dus uh, rechtstreeks uh, van Nederland aan Frankrijk. En daar uh, lijkt het me uh, goed even te wachten totdat er een precies verzoek komt. Het andere is dat morgen die ministers van de Europese Unie bijeenkomen... om te praten over een trainingsmissie. Dus dat is een, een bredere opzet. Dus... Um, uh, we moeten even gescheiden houden welke vorm van steun uh, van ons verwacht wordt. En wat houdt zo'n trainingsmissie dan in? Nou, we hebben dat eerder gezien. Dit is eigenlijk klassiek Frans militair denken. Dat is dat de Fransen komen eerst. Dan komt er een EU-missie, een uh, missie van de Europese Unie. Dan krijg je nog een derde bijdrage. En dat zijn de West-Afrikaanse landen. En dan heb je uiteindelijk de Malinese strijdkrachten zelf. Dus je opereert in een soort viertrapsraket en uh, dat heeft natuurlijk politiek wel voordelen... maar militair gesproken heeft dat ook enorme risico's. Want als die West-Afrikaanse landen niet op tijd uh, uh, verschijnen, dan uh, moeten we wachten... en dan loop je risico's dat je uh, je kwetsbaar maakt tegen de vijand. Dus ja. we moeten ervan uh, verzekerd zijn wanneer we aan zo'n trainingsmissie meedoen dat de Marinezen en de West-Afrikaanse landen hun bijdrage op tijd leveren. Dat is eerder gebeurd in Congo. hè? Wie of wat wordt er dan getraind? Ja, in Congo hebben we dat ook gezien. En uiteindelijk uh, blijf je dan lang steken... omdat die training die, uh, die duurt langer dan, uh, dan verwacht. Dus uh, ik, bovendien heb je ook een taalprobleem. Ik geloof niet dat dat nou vreselijk belangrijk is... maar het is toch zo dat uh, uh, wij dan uh, Franstalige militair moeten opleiden. Dus dan moet je natuurlijk ook even op voorbereid zijn. Het gaat echt om de training van militairen, van uh, Malinezen dan? Ja, ja. En is dat niet een beetje laat? Of, of wordt er dan een hele langdurige oorlog verwacht? Nee, dat moet snel gebeuren. Uh, want ik zou zeggen, we moeten er snel bij zijn. Snel in, maar ook snel uit. Nu is er nog een ander probleem, wat ik graag zou willen noemen. En dat is het vijandbeeld, de dreiging. Waar hebben we het precies over? Uh, het gaat hier waarschijnlijk om uh, ongeveer 10.000... ...vastberaden uh, en, uh, uh, en goed bewapende uh, uh, radicaal islamitische uh, strijders... ...waaronder Al-Qaeda, die dreigingen hebben geuit tegen Frankrijk... ...en ook tegen de binnenlandse situatie in Frankrijk. Dus we moeten weten uh, of wij voldoende uh, mankracht uh, gaan uh, inbrengen... Uh, ...of de Frans dat kunnen... En ook of we uh, evacuatieplannen hebben en mogelijkheden voor versterking mocht er een probleem op ontstaan. Al dat soort dingen moet je, je overwegen voordat je daar naartoe gaat. voordat je En eventueel verzoek om bijstand van de Fransen voordat je daarop ingaat. Ja, ja dus ik zou zeggen over het algemeen steun ik uh, Timmermans zijn positieve opstelling. Zijn bereidheid om hier over na te denken. Maar we moeten er uh, goed over nadenken. Uh, en alles afwegen, uh, want we hebben gezien in de laatste dagen dat er ook tegenslagen kunnen optreden. En ondanks de, de luchtaanvallen van de Fransen uh, hebben ze toch weer terrein verloren. Dus het, uh, het ziet dan eruit dat dit een geduchte tegenstander is waar we goed op voorbereid moeten zijn. Nou, nog één vraag, wat denkt u? Kan Nederland een verzoek om bijstand verwachten? Nou, als het rechtstreeks uh, van Frankrijk aan uh, van Frankrijk komt, dan kunnen we dat verwachten. Uh, er zijn andere landen al geweest. De Britten hebben luchtsteun aangeboden. Wij zouden dat ook kunnen doen. Maar nogmaals, morgen wordt ook van Nederland verwacht dat wij meedoen aan die trainingsmissie. Dus uh, daar moeten we ook een antwoord op hebben. Dank u wel. Schaduwminister van Buitenlandse Zaken, Pieter Feit. Graag tot de volgende keer. Dank u. Dank u. Als je afgaat op nieuwe berekeningen van het Centraal Planbureau, het CPB... dan heeft de VVD het grootste aandeel in het regeerakkoord. En minister Timmermans, heb je hem weer, kreeg het gisteren in het Vragenuur... stevig aan de stok met de PVV en met de gehele rechtervleugel vleugel in de Kamer. Ineens was de veelgeprezen diplomaat Timmermans ver te zoeken. Over deze Haagse actualiteiten praat ik met Peter Kee... hij is politiek redacteur van Pauw en Witteman... en met Francisco van Jolen, de eindredacteur van de opinie- en debatseit joop.nl. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. He. Eerst dat Centraal Planbureau. Dat heeft gekeken op welke punten uit de verkiezingsprogramma's in het regeerakkoord... welke daarvan terecht zijn gekomen en welke waarden die maatregelen... Haven En wat blijkt, van het VVD-programma staat nu 77% in het regeerakkoord en van het PvdA-programma 41%. Dat lijkt op het eerste gezicht een nederlaag voor de PvdA. Dat, lijkt het, dat lijkt het zeker. Maar het is een beetje een vreemd rapport, want... In het rapport wordt wel meegenomen, uh, worden economische maatregelen maar meegenomen en niet de immateriële maatregelen. Is dus het CPB natuurlijk voor om dat soort dingen door te rekenen? Natuurlijk, maar je kunt niet een, de berekenen, berekenen wie de formatie heeft gewonnen zonder dat je ook de immateriële maatregelen meeneemt. Ik bedoel, en nu staat er: de VVD heeft de formatie gewonnen. Dat lijkt, dat is een beetje een vreemde conclusie natuurlijk. Want zijn er veel immateriële maatregelen door de PvdA gewonnen dan? Nou nee, maar het kinderpardon is een voorbeeld. Als het helemaal niet gemeten wordt, kun je dat ook niet beoordelen... en kun je ook niet het hele pakket in samenhang beoordelen. En een ander ding is dat de hypotheekrenteaftrek... die in het eerste jaar heel weinig, uh, nog niks oplevert... en in latere jaren pas wat oplevert... maar wat wel een structurele verandering is waarvoor hard gevochten is... dat die ook niet wordt meegeteld. Ja, als je dat dat niet meetelt, dan, uh, ja, dan wordt het toch een beetje een onsamenhangend uh, pakketje wat doorgerekend is. Het CPB heeft deze berekening op eigen initiatief gemaakt. Waarom in vrijheid vrij dan? Ik heb geen idee. Francisco van Jolen, Peter Kee? Nee, bij die politieke partijen zijn ze ook een beetje verbaasd. Die hebben zoiets van, uh, wat, wat, waarom doen ze dat? Ik heb nog even rondgebeld. Maar uh, niet alleen de coalitiepartijen, maar ook uh, andere partijen zeggen... van laten de CPB even gaan doorrekenen wat echt belangrijk is. Hier Met, hebben we helemaal niets het aan. Het lijkt een beetje een ballonnetje oplaten. Ja, het is, wel, het is natuurlijk wel aardig dat je zegt van we rekenen het vooraf door. En dat wordt steeds belangrijker hè, bij, de, uh, bij de verkiezingen. Van moeten de, de verkiezingsprogramma's doorgerekend worden. En daar wordt dan... Daar zit dan iedereen op te wachten. Dus misschien is het een goed idee om het regeerakkoord... dan eens te kijken wat daar van overgebleven is. Ja, op zich wel aardig. Maar niet. Ja, okay. uh, dat komt er komt nog bij dat het, is het meestal nog moet worden ingevuld. En. Uh, het, zoals we steeds bespreken hier, heel veel moet door de Eerste Kamer heen. Dat het, het ligt ook nog dwars, weet je. Je kunt eigenlijk helemaal niets beoordelen. Het CPB heeft eigenlijk niets beoordeeld. Nou, wat er wel uit blijkt is dat, dat de VVD ten onrechte uh, de slachtofferrol heeft aangemeten. Die hebben de hele tijd gedaan van uh, kijk eens, het is vreselijk wat ons overkomt enzovoort. enzovoort. En, uh, met die, we zijn met in, die inkomensafhankelijke ja, zorgprekken. We zijn in het pak en, genaaid en, en enzovoort. Uh, en met de VVD de, zei tegen mij steeds, wij hebben de formatie gewonnen. Dus je kunt net zo goed zeggen dat ze eigenlijk gelijk hebben dat dat nu gebleken is. Ja, maar ze verkondigen in de publiciteit dan toch steeds wat anders. Nee, ze liepen uh, mensen. Het werd steeds geduid door ons soort Duiders dat de VVD het verloren Jouw soort Duiders. <laughs> Jouw soort Duiders. <laughs> maar goed, we moeten hier niet al te lang bij je stil blijven staan met dit rapport van het VVD. Nee, CKB. Dat denk ik niet. Nee. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken kreeg het gisteren aan de stok met de PVV. En dat ging dan over Europese leningen. ter waarde van een bedrag van 5 miljard euro. die bestemd zijn voor Egypte. En het PVV-Kamerlid van Klaveren maakte een punt van antisemitische uitlatingen. van de Egyptische president Morsi twee jaar geleden. En toen liep het uit op een wel eens niet eens tussen Timmermans en Van Verklaveren... over de islam en over moslims. Voorzitter, zoals ik net al aangaf... de PV maakt altijd een heel helder onderscheid tussen islam en moslims. Dat hebben we gedaan, dat blijven we ook doen. En wat ik net al aangaf, dat het blijkbaar een beetje te abstract is voor de minister... om een verschil te zien tussen een ideologie en de mensen. Ja, dat is uh, zijn probleem. Volgens mij gaan we nu zetten herhalen. Ja, mevrouw de voorzitter, het is dus duidelijk. Ik heb het goed begrepen. Het wordt niks met de Arabische wereld zolang de islam daar aanwezig is... Uh, in de ogen van de PVV. Ik hoop dat de PVV over ontzettend veel geduld beschikt. Want ik vermoed dat de islam nog eeuwenlang... in de Arabische wereld aanwezig zal zijn. Ja, dat was Timmermans. Is dat de diplomatieke Timmermans zoals jullie die kennen? Nee, dat is niet de diplomatieke Timmermans. Het is de boze Timmermans. En gelukkig kan hij af en toe ontploffen. Ik weet niet of dat politiek zo handig is... maar de PVV raakt al jarenlang bij hem een snaar. En uh, dat is eigenlijk al vanaf de opkomst... Misschien heeft dat iets te maken met zijn Limburgse achtergrond. Dat hij extra gevoelig is ervoor. Omdat Omkeer. daar de PVV een grote partij is. Gemaakt. Daarom, ja. En... Heeft, de PVV heeft zijn kiezers afgepakt, zou je kunnen zeggen. Dus zou dat de reden zijn? Het gevoel, nou, ik denk wel dat hij. Ja, dat dat wel. De... Je Merkt het ook altijd wel hoe hij zich uitlaat uh, op Facebook en zo. Het, het houdt hem altijd bezig. Uh, hij is met veel met PV. Ja. En je ziet hem hier ook een beetje staan van: nou, kom dan maar. Hè, kom dan maar. Hè, kom dan maar. Ja. Dus hm. eindelijk uh, was het van: uh, we, we gaan eens even de ring in. Nou, hij kan af en toe driftig worden. En, uh, zit en, je vond hem toch niet driftig worden? Nou, nu. dit is wel een soort van driftig zijn. In het bovenop ik niet. Nee hoor. Dus, helemaal zo klopt het niet. Nou, dat vond ik wel. Hij uh, had zoiets van: uh, kom maar en ik laat wel zien. Dat is eigenlijk een beetje. Hij wilde gretig laten zien dat er weinig klopte van het verhaal van die uh, meneer Van Klaver. Maar goed. Misschien speelt ook nog een rol dat hij twee keer een positie heeft misgelopen dankzij de PVV. Hè? Hij wilde gouverneur van Limburg worden, Timmermans. Werd geblokkeerd door de PVV. Hij wilde uh, in Europa, in de Europese Raad, een positie innemen. Werd geblokkeerd door de PVV. Ik denk er dat, er dat... ligt ook nog wel een kleine rekening. Ja, maar ik denk dat dat in dit geval bij Timmermans niet meespeelt. Dit is een tamelijk uh, ja, principiële uh, slash emotionele houding. Hij vindt gewoon, en hij vindt dat je de strijd moet aangaan met de PVV'ers. Dus dat je ze uh, ja, de confrontatie ermee. Maar dit bleef niet alleen bij een botsing tussen Timmermans en het PVV-Kamerlid van Klaveren. Maar ook Christenunie, CDA en SGP. En zelfs coalitiegenoot VVD zijn ongelukkig met die Europese leningen van 5 miljard aan Egypte. Heeft Timmermans een probleem? Nou, dat kun je je afvragen. Want het is een Europees besluit. En dat uh, Pieter Omzicht van het CDA die verwoordde het al dus dat hij vond dat uh, Timmermans had moeten bellen met Esten... of met Van Rompuy, weet je wel. Dus in, op zijn minst moeten aangeven dat Nederland moeite heeft... met die, met die uh, 5 miljard voor Egypte. En zijn vraag was eigenlijk, heeft u dat gedaan? Dat had Timmermans niet gedaan. Het zou kunnen zijn dat een Kamermeerderheid in een debat gaat aandringen... Uh, op uh, een telefoontje van Timmermans of een, of een gebaar van Timmermans... van we gaan hier niet zomaar verder in. Hij zei zelf... Europa gaat ook niet zomaar die 5 miljard geven. Ja, het zit allemaal voorwaarden. Waar, ja, ja het, precies. Het, waar het is onderdeel van... Kijk, je kan veel van Europa zeggen... en er allerlei kritiek op hebben... maar waar de EU redelijk goed in is... is in uh, dictaturen bestrijden. Uh, je ziet dat met uh, Turkije hebben ze toch door uh, allerlei trucs... hebben ze daar uh, voor elkaar gekregen dat er democratisering is. Voor de. We hebben uh, Spanje, Portugal, uh, Griekenland. Nou, dat is misschien wel wat misgegaan met, met die laatste. Maar dat zijn geen dictaturen meer. Hetzelfde geldt voor Oost-Europa. En ik ben eigenlijk benieuwd wat ze nu in Egypte voor elkaar gaan krijgen. En ja, een zak geld is een goed middel over het algemeen... om een democratie eerst te het speelt ook een rol dat, dat Europa met ogen aanziet... hoe China steeds machtiger wordt in Afrika... en dat ze zelf een vinger aan de pols willen houden daar... en macht wil hebben. Ja, dus Egypte is een belangrijke, een belangrijke plek. Morgenavond zijn Tevara de eerste aflevering uit Van Borgen. Dat is een Deense politieke dramaserie. En waarom zouden we die serie wat jou betreft niet mogen missen, Peter Kee? Uh, Borgen is een heel interessante serie, politiek uh, zoals die in Nederland ook ongeveer bedreven wordt. Ik bedoel de Denemarken is een soort spiegel van uh, Nederland wat dat betreft. Dezelfde soort partijen zijn daar. Uh, ja, het spel lijkt heel erg op het Nederlandse spel. Dus als je het ziet, is dat heel erg herkenbaar. Um, ze krijgen daar een vrouwelijke premier in de serie. Al in de eerste aflevering wordt die vrouw premier. Dat is een soort Femke Halsema, ook heel herkenbare uh, overeenkomst is het. Um, en er loopt ook een soort Geert Wilders daar rond. En verder zie je het spel tussen de politici, de spin en de journalisten. Is die hij op het Binnenhof goed ontvangen, die serie? Op het Binnenhof heeft, heeft vrijwel iedereen de serie... een half jaar voordat hij dus nu op tv komt, al gezien. Omdat hij verkrijgbaar was op cassette. Hij was op DVD verkrijgbaar. Nee. T, uh, twintig afleveringen, twee DVD's. Cassette, ja. En uh, die gingen van hand tot hand. En, en met... omdat hij zo lijkt, op, ja, toch dicht bij het politieke bedrijf komt. Van hoe het werkt, zeker de herkenbaarheid was groot en het, uh, het waren ook mooie verhalen met een goede spanningsboog, uh, vergelijkbare problemen. En natuurlijk zijn er ook wel verschillen met de werkelijkheid, maar uh, nou, je denkt dat je een overwinning gehaald bent en dan blijkt achteraf toch dat je gewoon genaaid bent. Dus je ja, vond dat... hem ook goed, Francisco. Ja, maar ik ben niet, moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo serie-kijker. Ik ben meestal al naar drie afleveringen, dan denk ik van nou ja, ik weet nu ongeveer welke kant op ga. Ik er zitten hier een paar aardige dingen aan. Uh, alle mannen- en vrouwenrollen zijn omgedraaid. Dat vind ik leuk. Dus uh, de man van de premier, dat is een beetje zo'n uh, muts die thuis zit. en die klaagt dat hij te weinig aandacht krijgt. Ik ik, dat was degene waar ik het meest aan ergerde. Def, rot toch op, zet hem op straat, weg met de kerel. Nou, uh, dat gaat toch beter. Ja, maar ik zeg niks zeggen. No spoilers. En, uh, uh, dus dat vind ik er aardig aan. En de, de, de, de televisieverslag heeft dus ook een beetje macho. Dat vind ik ook wel grappig. Dus die, uh, dat ze dat omgekeerd hebben. Uh, voor de rest vond ik het eigenlijk een beetje saai. Het verhaal is wel goed, maar het is hele traditionele televisie. Uh, het had ook in de jaren zeventig kunnen gemaakt... alsof er geen nieuwe ontwikkelingen zijn gemaakt in het, in het maken van series. Geen spannende beelden, niet mooie invalshoeken... Uh, eh, ja, dat, nee, dat, dat ben ik niet met je eens. Bovendien wordt de serie, naarmate je verder vordert... Uh, wordt het ook steeds spannender. De ja, hij is afgehaald met de deel 3 natuurlijk. Nee, ik merk ik, nee, weer ik ja, heb laatste van de laatste de... aflevering van het eerste seizoen niet Het tweede seizoen is nog veel beter. Oh, maar nog goed, beter. We, we ja. kunnen het ja. eerste seizoen niet missen. Dus ik uh, ben het, het is het wel de zo dat je, als je naar elke aflevering denkt... waar is Femke Halsema? Ik ah, ben nee, het volledig het eens premier, met, de, met, uh, met Peter K. Uh, Borgen, morgenavond om 11 uur op Nederland 2. Hey, Peter K. is politiek redacteur van Paul Witterman verstand van televisie. En uh, Francisco Viola is eindredacteur van de opinie debat site Joop.nl, verstand van internet. Dat <laughs> is meer luid, meer hoge luid. Het is de lucht achter het het is het torentje van spieken. Het is de weg van Langs No Klooster de west en de Westvallen langs de dik. Het ben de munt, het ben de Moon, het ben de Kerking en de beur. Het is het land waar ik als kind nog niks begrijp van Pinochet. Het ben de munt, Dit is de hoven, het is het koolzoort in de blauw. het is de horizon bironen vlak noorden dunne buien. Dat is Milan's. Min Wie is dit? Pot die je bent verslaggever? Ede staal, die je hoort. Dat is muziek die een hele hoop Noordelingen blij maakt, ja. en Misschien nog wel veel meer mensen, de muziek van Edestaal. En die wordt nu gebruikt in een voorstelling van het Noord-Nederlands toneel. Ja. En daar ben jij naartoe geweest. Ja, uh, het idee en het spel is van Marcel Hensma. Hij is bekend van het werk van, uh, dat hij doet als acteur voor televisie, film en toneel. Zijn ouders hadden vroeger een snackbar, een kroeg in Hoge Zand. En bij het noord nederlands Toneel maakt hij nu dus de voorstelling Mijn Ede. En dat is het verhaal van zijn eigen jeugd in Groningen... waar de liedjes van Staal als een soort soundtrack doorheen verweven zijn. Staal was een schrijver van liedjes in het Gronings, zoals je net hoort. Begin jaren tachtig was dat. En hij is in 1986 al op 45-jarige leeftijd overleden. Hij liet eigenlijk een vrij bescheiden oeuvre na. En dat is na zijn dood vooral heel erg bekend geworden. Zeker in de provincie Groningen. En Marcel Hensema ervaart die liedjes echt als de, ja, de soundtrack van zijn jeugd. Zo vertelde hij me gisteren in Groningen. Ik ben opgegroeid in Groningen. En ik heb hier tot mijn achttiende gewoond. En daarna ben ik richting uh, zuiden en westen gegaan. Ja. Je was zestien toen Ede Staal overleed. Ja, toen was ik zestien. Dus Ede Staal heeft eigenlijk maar vier jaar opgetreden als zanger. Hij ja. heeft dus een hele korte carrière gehad. En toen is hij overleden. En in 82 brak hij door... met een eerste nummer in het Gronings. En eigenlijk was dat een soort van keerpunt. Omdat de Groningers ineens ontdekten van... hé, hey, onze taal is mooi. Onze taal kan, kan ook op zichzelf staan. Ja, een keerpunt voor de muziek in de streektaal... zegt Marcel Hensema. Edestaal heeft met al met al met twee albums afgeleverd... maar hij werd enorm populair. Ja. Ah, joh, die cd's vlogen als warme broodjes over de toonbank. En hij heeft bijna nooit opgetreden. Er is op YouTube ook maar één videobandje van hem. Volgens mij door iemand uit het publiek gefilmd met VHS. Heel crappy. En daar zie je Ede Staal op het podium staan. En toch een beetje onhandig, omdat hij niet ge echt gewend is om voor een publiek te staan. En dat vind ik heel ontroerend. Uh, een heel ontroerend filmpje, vind ik dat. Wat kreeg je van hem mee? Heb je hem zien optreden bijvoorbeeld? Ik heb Ede nooit zien optreden, maar wij luisterden altijd met. Uh, met het hele gezin op zaterdagochtend om half elf luisterden we naar Radio Noord. En daar was een moppenprogramma om half elf. Iedere zaterdagochtend rond de stamtofel. En dan zaten er een paar man in een café rond een stamtafel. En die vertelden dan die moppen. En dat duurde maar vijf minuten. Maar iedereen in het dorp luisterde dat. Dus je hoorde ook in de week daarna vertelde iedereen elkaar oh. diezelfde mop. <laughs> en uh, in dat programma... Daar werd Ede voor het eerst gedraaid. En daarmee brak hij door. Want dat had een gigantische uh, luisterdichtheid. Mijn toontje, Mijn wijk die komt zo slecht op. En de sputters vreed naar Min vrouwen stonden en die sloot schudalde. Als zo de deur gaat, de wordt dat een strop. Momitoentje, momitoentje, ja de ik nakt in. Er is altijd die dividocie voor mij. Mien Ja, heel bekend in Groningen, zegt Marcel Hensma. Marcel die drukt hem op het hart dat hij geen Ode aan Ede speelt, maar echt zijn eigen verhaal. Met als muziek, de muziek van Ede als onderstroom. Uh, wat hem er overigens niet van weerhoudt om die liedjes van Ede zelf te spelen en te zingen. Ik vroeg de wind, maar die verstaat me niet. Ik vroeg de zee, die zingt de rijk leid. Geef me de nacht, dan heb ik onderdak. En door aan, door zing ik. Soms dan vuil ik me gelukkig. En dan hang ik aan mijn bestoon En dan zing ik met de vogels midden prood ik tegen de man. En dan ben ik wichie en ik, dan ben ik met ons beiden. En dan zet ik alle klokken stil. Maar ja, ik verneuk mezelf dan weer. van ik weet dat ik het niet wil. Ik weet er eens een tijd van komen, maar ook een tijd van gewoon En alles wat zo tussen ligt, ja, dat is niet bestoon Ja, dat vind, ik, dat vind ik heel mooi. Dat is echt, dat is echt Edestaal. Ja. Dit lied is eigenlijk de ruggengraat van de voorstelling. De betrekkelijkheid van het leven is voortdurend waar hij het over heeft. Ja, ja, ja. En, en van je moet van genieten, jongens. Echt, en die, die stomme poëzie van geniet van het leven, want het duurt maar even. Ja, het is godverdomme waar. Ja, de Edestaal vond daarvoor prachtige woorden, zegt uh, Marcel Hensema. De setting van het theaterstuk is een café. Weet zoals hij dat van zijn ouders dus kende in Hogesand, Waar hij als publiek gewoon aan een tafeltje zit. Een dorpscafé, zoals er zoveel in Groningen zijn. En waar Marcel dus ooit het idee kreeg om te gaan acteren. En hoe doet hij dat dus daar? Marcel Ensema, de auteur, de acteur en bedenker van het stuk Mijn Ede... van het Noord-Nederlands Toneel. Ede Staal is nog altijd enorm populair, Ja, dat bleek wel eventjes toen ik meeluisterde... met een discussie tussen iemand van het Noord-Nederlands Toneel en Marcel zelf. Want de geplande voorstellingen zijn sowieso allemaal uitverkocht. De extra voorstellingen zijn bijna uitverkocht. En ze waren heel erg in discussie om nog te zoeken naar een extra datum... waarop ze het nog konden spelen. Want steeds meer mensen melden zich ervoor aan. Zas tu altid bimiblim, bimiblim, wicht... Lekker waben in m'n abems, in mijn abons, oogjes dicht. De zon is muid, is sloot hem groen. de doken zei ik de moon. Deze nacht, die is nou van ons beide. Ja, Ede dat Staal. Verslaggever allemaal over de voorstelling. Mijn Ede van Marcel Hensema. Jurgen van den Berg, die ken je natuurlijk ook, hè, die Ede Staal. De muziek, ja, ja, ja, mooi. Zoals het u altijd bimiblim, Lutje Wicht. En dat zegt een dent. Ja, In het Gronings. Maar ik heb daar een tijdje gewoond en uh, ja, Ede is daar uh, heel groot. Nog altijd. Uh, stelling voor stand.nl. Beginnen we mee om half twee. Rutte moet publiekelijk afstand nemen van de Britse wens... voor een status apart in Europa. Michiel Servaas, Tweede Kamerlid voor de PvdA, vindt dat. Jurgen van den Berg presenteert zometeen lunch. Surf naar de gids.fm. Tot morgen.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 De tankpas van MKB Brandstof. Dat is overal tanken, iedere maand een verzamelfactuur voor de fiscus en dus besparen. Vraag uw tankpas direct aan via www.mkbbrandstof.nl of bel nu 0800 6110. Nu, naar Sint Maarten, voor maar 699 euro. Sint machtig. 55 plus en werkeloos? Wat is uw verhaal? Of heeft u misschien een goed idee of een oplossing? Bel nu De Ouderenombudsman. 0900 60 80 100. Vijf cent per minuut. Of ga naar www.ouderenombudsman.nl. De Ouderenombudsman is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. Dit is radio 1.